Alfons Jan van Nuffel, ambtenaar bij de Europese gemeenschap en luisterspelschrijver in zijn vrije uren, heeft beroepshalve met politiek en democratie te maken. Dat wordt duidelijk in zijn jongste luisterspel De Uitverkorene. Een niet mis te verstaande parafrase op politieke zeden en praktijken. Een man wordt door een anonieme stem over de telefoon gefeliciteerd. Hij zou op democratische wijze boven alle andere kandidaten verkozen zijn om de leidersfunctie te vervullen. Wat die functie precies inhoudt, wordt hem niet medegedeeld. Als democrat moet de uitverkorene zich bij het decreet van vrije verkiezingen neerleggen. Op grond waarvan hij verkozen werd, wil de man weten? Het antwoord luidt, op grond van uw imago. De gemeenschap heeft zich uitgesproken voor een man die rechtschapen is, niet rijk, niet machtig, niet beroemd, eenvoudig en nederig. De uitverkorene raakt bij dit alles het noorden kwijt. Nooit heeft hij van een leidersfunctie gedroomd. Hij acht zich ook niet in staat zo'n functie te vervullen. Maar de stem aan de overkant stelt hem gerust. Het programma ligt al druk klaar. Hij hoeft enkel te handelen zoals hem voorgeschreven wordt. Een uitverkorene moet er geen eigen versie op nahouden. Hij moet zich schikken, zich onderwerpen, erin berusten. Dit luisterspel werd geregisseerd door Michel de Sutter en de vertolkers zijn Anton Kogen, Hugo Prinsen en Emilie Leemans. Hallo. Is dit nummer 337200? 337200, ja. Mag ik u dan hartelijk feliciteren, meneer? Feliciteren. Mij? Ik vrees dat ik het niet begrijp. U werd uitverkoren. Hallo? Is u daar nog? Ja. Wat zei u? Uitverkoren? Juist. Moet ik het even spellen? U hier. Luister, heeft... man, u bent aan het verkeerde adres. Helemaal niet. 337200, zei u. Dat klopt. Ik bedoel dat ik niet hou van telefoonmanjakken. Probeer uw grap ergens anders aan de man te brengen, begrepen? Sorry, vrienden. Die goed. <laughs> Hallo. Het is helemaal geen grap, meneer. Het is Peter ernst. U werd wel degelijk uitverkoren. Met wie spreek ik? Dat vind ik u net vragen. U heeft mij opgemeld, dus u moet weten wie ik ben. Uw naam staat in het telefoonboek, akkoord, maar daaruit gaat niemand afleiden wie u eigenlijk bent. Hm? Wat u bent. Wat mij interesseert is te vertellen welk soort mens u bent. Wat soort mens? Ja, uw bezigheden, gewoonte, stokpaardje. Dat gaat niemand een barst aan. Toch wel, want u bent uitgegoren. Begin niet opnieuw met die onzin. Ik kan u verzekeren dat u helemaal geen onzin ik ben op zoek naar nadere informatie over uw persoon. En dat ik recht, en dat krijgt, indien ik vragen mag? Heeft u iets te verbergen misschien? Bepaalde afwijkingen? Speciale neigingen? Ik ben bereid daarover te praten. Ik niet? Hoort u dat? Ik niet! Ik doe geen ingreep in mijn privéleven. Ik laat me niet uitvragen door iemand die ik niet ken. Mij hoeft u niet te kennen. U bent het die uitverkoren werd. Niet ik. Luister, dit spelletje heeft nu lang genoeg geduurd. Hè? Die u het niet laten kan, zoeken... dan een ander slachtoffer voor uw misplaatste grap, maar laat mij met rust. Uitverkoren, uitverkoren. Een Of misschien iemand die zich een nieuwe aanloop heeft uitgedacht om mij een gekleurde vergroting van mijn portret aan te smeren voor een appel en een ei wel ontstaan, maar met een lijst die over de 3000 frank kost. Of een ooststapijt voor een weggeefprijs. Dat is hij weer. Hij laat niet los. Hallo. Ik wist dat u zou opnemen. Natuurlijk moest ik opnemen. Dat had mijn dochter kunnen zijn. U was ervan overtuigd dat ik het was. Genoeg omwegen. Vertel me eindelijk wat u mij wilt verkopen... ...zodat ik dadelijk en duidelijk nee kan zeggen. Ik heb helemaal niets te verkopen. Is dit dan een spelletje van een of andere radiozender misschien? Hm? Heb ik iets gewonnen? Een grammofoonplaat, Een platenalbum? U bent op de goede weg. Ah, ik heb dus iets gewonnen. Waarom heeft me dat niet dadelijk gezegd? Ik bedoel dat u op de goede weg is... ...omdat u eindelijk belangstelling begint te tonen. U wordt eindelijk misschien. Dat loopt u toch zelf uit? U zult dus het telefoon niet meer neerleggen... ...zoals daarnet. En eindelijk naar mij luisteren. Maar maak het kort. Dit is uw laatste kans om mij in een paar woorden te vertellen... ...wat u van mij verwacht. Bent u in nood misschien? Hm? Heeft u behoefte aan een menselijk contact? Er bestaan gespecialiseerde organisaties, meneer, voor dat soort situaties. Neem gewoon de telefoon. U begrijpt mij totaal verkeerd. Maar hoe kan ik u verdomme begrijpen zolang u mij niet zegt waarover het gaat? Dat heb ik u vanaf het begin proberen duidelijk te maken. U werd uitverkoren. Goed. Uh, nemen we een ogenblik aan dat ik uitverkoren ben. Wat betekent dat? Dat wij u verkozen hebben boven alle andere kandidaten. Met een overweldigende meerderheid. Haast unaniem. Al, één ogenblik. Ik ben nooit kandidaat geweest, meneer. Voor niets. Dat wil het niet dat u in onze ogen het best geschikt bent voor de functie. Welke functie? De leidersfunctie. Wat functie? U werd verkozen voor het leiderschap. U wordt onze aanvoerder. <laughs> Waanzin. Ik wil geen leider zijn. Ik weet niet eens wie ik zou moeten aanvoeren. Diegene die u verkozen hebben, dat is toch duidelijk. Dat is helemaal niet duidelijk. Dat houdt zelfs geen steek. Gelooft u misschien niet in vrije verkiezingen? Maar natuurlijk geloof ik in vrije verkiezingen. Wie denkt u eigenlijk dat ik ben? Juist, dat probeer ik te achterhalen, maar u hindert mij daarbij. Wel, dan weet u alvast dat ik het nooit in mijn hoofd gehaald heb... ...leider van iets te worden. Bent u daar zeker? Belachelijk. Ik kan opper voor mezelf een beslissing nemen wanneer het erop aankomt. Kiezen er ze dus een eieren van klasse A1 of klasse A2 valt mij waar. Dat is helemaal geen bezwaar. Integendeel, dat. Ik heb niets te bieden, meneer. Niets te verkondigen. Daar zorgen wij wel voor. Voor ons is uitsluitend uw image van belang. Wat bedoelt u daarmee? U heeft de perfecte leidersinmissie. Heeft nooit iemand u daarop attempt gemaakt? Die grijzende slapen, Die denkrimpel, Pinktere ogen. En toch een brave blik. Borstelige wenkbrauwen. Wij verwachten dat u dit image te onze beschikking stelt. Als tegen prestatie voor onze verkiezing. Fins vraagt. Voert u dat? Ik weiger. Ongeacht het feit dat u democratisch verkozen hebt. Uw verkiezing, aan mijn U bent dus tegen democratie. Dat heb ik niet beweerd. Nee, daar komt het op neer. Ik weiger. Dat recht heeft u niet. Nou, gaan jullie het recht vandaag mij te verkiezen zonder mij eerst gevraagd te hebben? Noodrecht. Gewoon noodrecht. Wij hebben een image nodig met leidersalue. Waarachter een rechtschapen mens gaat gaat. Niet machtig, niet beroemd. Eenvoudig, negatie. En hoe weet u dat ik dat allemaal ben? Waarom dacht u dat ik u opbel? Dat is net wat wij trachten uit te vissen. Maar wie zijn die wij waarover u het zo duur heeft? Stuk voor stuk mensen die bereid zijn hun volle vertrouwen in u te stellen. Mensen die mij zelfs nooit gezien hebben. Ah, dat is onzin. Zij hebben tal van foto's van u gezien. In kranten, in weekbladen. Ja? Bij Ternissage. En tentoonstelling. Uitreiking van diploma's, overhandiging van erepenningen, het afscheid nemen van gepensioneerden. Steeds discreet op de achtergrond. Dat geweldig in de smaak is gevallen. En overal met een passende blik. De houding die verwacht. Hallo. Bent u daar nog? Ja, ja. Ik luister. Wij bepen gewoon met die team En zijn er stellig van overtuigd. ...dat u de ideale prikvanger bent voor onze beweging. Een beweging, zei u? Ja, u weet hoe dat gaat. Zodra enkele mensen zich rond dezelfde vlag scharen... Ja, want een vlag hebben jullie ook. Bij wijze van spreken. Indien u weet dat ik een leider van een beweging met een vlag word... ...dan eis ik dat er duidelijke taal gesproken wordt, meneer. En niet zomaar bij wijze van spreken. Draai en keer het hoe u wilt. U kunt er niet omheen terwille van uw enorme populariteitsquota... Laat mij daarover oordelen. Wil u, of ik kwam heen kan of niet? Zo'n kans krijgt u nooit meer. In de uitoefening van uw functie kan hooguit nu en dan een uitspraak van u verlangd worden. Een uitspraak? In het openbaar? U hoeft uitsluitend af te lezen wat vrienden en collega's voor u ja. zullen hebben voorbereid. Ik heb geen vrienden en collega's. Die krijgt u. Bij de vleet. Ik geen angst. Die schrijven u alles voor wat u moet zeggen. Met de zaakjes waar u moet glimlachen. Of een vermalende vinger moet opsteken. Hallo? Hallo? Wie bent u, Kijk uit het raam. Al die daar toevallig voorbij staat... is representatief voor mij en diegenen die u verkozen hebben. Eenvoudige mensen. Die niet meer vragen dan bewonderend naar u te kunnen opkijken. Die snakken naar een idool. Ik ben één van de velen die u later de hand zult kunnen drukken... of vriendelijk op de schouder zult tikken... maar die u daarom niet één voor één hoeft te kennen. Hoofdzaak is dat zij u kennen. En u zorgt daarvoor? Zodra wij uw foto hebben, ja, dan kunnen we beginnen... met het uitdelen van onze pamfletten. Met die? Ja, blugschriften. Waarop bovenaan, heel opvallend, uw foto fotopijt. U moet maar eens langskomen dan maken we een aantal proeven en kiezen we het de meest fatteus uit. Onder uw foto wordt dan het programma afgedrukt dat door u wordt aangewezen. Waar ga ik in het hemelsnaam het programma vandaan? Mm, dat ligt al lang druk klaar. Met tal van vage slogans. Onweerstaanbaar, dat verzeker ik u. Niets dan spijkers met koppen. Inslaan als een bom. Een bom? Nog oh, geen terroristenbeweging? Nee, tegendeel. Wij zijn tegen de oorlog en tegen elke vorm van geweld spreek ik vanzelf. Ik vraag me af of... U treus ook. Dus, dit aantal van voor mij heel onverwacht, de bak. Ja, is te nemen of te laten. Ja, dat heb ik begrepen, maar... Nou. Ik heb bedenktijd nodig. Stel is achterstel. Dit is een bending in mijn leven, meneer. Daarover zal toch wel eens mogen nagedacht worden. Niet langer dan vijf minuten dan. Ik ben u daarin terug. De grond. of is het een voortzet? De openbaring dat voor mij een naam is weggewekt, waarvan ik weet. Ga uit uw land, uit uw vaders huis, naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot leider van een groot volk maken. En gij zult op een zeven zijn. En was Jean-Barth niet overrompeld toen zij haar opdracht kwam. En Paulus en Lodewijk, stuk voor stuk gewone die het ook zouden gebleven zijn indien zij de stem niet gehoord of hadden nagelaten te doen wat zij hen zei een van vanuit een of andere wolken van een engel maar Waarom zou ze niet in het volk kunnen komen? Geen twijfel, het is een noodzul. Ik ben uitverkoren om leider te zijn. Ga uit uw land, uit uw vaders huis, naar het land dat ik u wijzink zal. Ik zal u tot leider van een groot volk maken. En gij zult het een zee zijn. Eén ding staat vast. Zo kan het niet verder gaan. Dit moet en zal veranderen. Er blijft mij niets anders over dan mij te onderwerpen. Ik moet aanvaarden wat mij overkomt. Hallo? En? Eindelijk. Vijf minuten heb ik gezegd. En? Velen zijn geroepen, maar. Bijnig een uitverkoren. Nu niet langer rond het draaien. U is uitverkoren, dat zijn we. Nu wil ik weten of u het aanbod aannemt. Met beide handen. Uh, wanneer kan ik inzage krijgen in die spullen? Ik bedoel, in een programma, de slogans? Dat krijgt u achteraf allemaal toegesteld. Voor de archieven. Waarom niet vooraf? Ik zie het. Het is niet van me. Uh, misschien moet er iets gewijzigd worden. Hè? Uh, aangepast? Alle slogans werden door gespecialiseerde bureaus. gegeven. Ze zijn gebaseerd op opiniepeilingen en rondvragen, georganiseerd door deskundigen op dat gebied en doorgevoerd bij representatieve burgers uit alle stammen. Wat kan daaraan worden toegevoegd of uit worden weggelaten? Ja, maar het programma. Daaraan kan in geen geval worden maar ik... De tekst is democratisch vastgelegd, na tal van vergaderingen. Er werd, om zo te zeggen, over iedere comma gestemd. Elk woord, de minste nuance werd mondeling voorgesteld. Daarna schriftelijk ingediend, gewikt en gewogen, ben... eerst door de werkgroepen en daarna door de algemene vergadering, ja. geamendeerd, gewijzigd en tenslotte democratisch aangenomen door een meerderheid. Ja. Na nauwkeurige telling der stemmen voor, stemmen tegen en onthoudingen. Ja, Alles de... vastgelegd, meneer, in notelen die door alle aanwezigen werden goedgekeurd. Hoe kan u het in uw hoofd halen daaraan iets te willen veranderen? Aangezien het uiteindelijk toch mijn programma is. Onze. Ons programma. Het programma. U wilt toch niet de dictator spelen? Nee, geen geval. Of ons gaan censureren? Ik denk er niet aan. Wat voert u dan in het schild? Niets, maar, maar ik vind bijvoorbeeld dat u mij tenminste had kunnen uitnodigen ...voor uw vergaderingen waar het programma besproken werd. Zou u gekomen zijn? Natuurlijk. Ervan uitgaande dat jullie mij zouden verkiezen... ...had ik daar alle belang bij. U deelt zich toch niet in? dat die ene stem die u meebracht... onze zienswijze had kunnen beïnvloeden? Weet ik niet. Ik ken uw zienswijze niet... en u laat er mij geen inzage van nemen. Bovendien vind ik het nogal pretentieus ervan uit te gaan dat wij u in ieder geval zouden hebben gekozen. Maar terwille van mijn onweerstaanbaar image... dat heeft u nog zelf gezegd. Maar u wilt meer... U bent iets aan het uitbroeden. Dat ligt de vinger. Ik heb geen sprake van. U wilt ons uw eigen visie opdringen. Nou, helemaal niet. U zou zich wel eens kunnen ontpoppen tot een machtsverlustering. Maar ik wil u tegemoetkomen. Misschien ben ik een beetje onbeholpen, maar u mag niet aan het oog verliezen dat dit de eerste keer is dat ik, dat ik uitverkoren werd. Dat geeft u niet het recht om zo kieskeurig en wantrouwig te zijn. Maar, ik wil niet overhaast handelen, Begrijpt u? Dat is alles. Hallo? Hallo, waarom zwijgt u? Wat bedoelt u met handelen? Een beslissing nemen. Als leider zal ik immers bepaalde taken en opdrachten hebben. Daarover hoeft u helemaal niet te beslissen. Die zijn vastgelegd en duidelijk omschreven in onze Die Ik helemaal niet ken. Een uitverkorene dient zich te schikken, te onderwerpen, te rusten. Wat betekent dat? Dat u de boodschap blijkbaar niet begrepen heeft. Ik doe mijn uiterste best. U heeft aanleg tot contesteren. Ik zou toch nog wel een paar vragen mogen stellen. Het zal niet bij vragen blijven. Weldra zou u eigen initiatieven willen ontplooien. Maar wie heeft dat gezegd? U zou het niet de eerste despoot zijn die op deze onschuldige manier begonnen is. Despoot, Maar geen haar op mijn hoofd dat kan... Dat proberen de... ze allemaal. En waarschijnlijk nog de goede trouw ook. Maar na verloop van tijd proberen ze dan de hele beweging naar hun hand te zetten. Luister nu. Ik hoef niet te luisteren. U had moeten luisteren. Maar in plaats daarvan begon u mijn vragen te stellen. U bent ermee begonnen. Uiteindelijk zal het nog allemaal mijn schuld zijn. Typisch? Nee, niet met mij. Voor mijn part kunt u uw image maar, rustig halen. Maar dat houden. kan niet. Het kan niet. Ik ben bijna overhaald. Ik begin in te zien dat jullie gelijk hadden met mij te verkiezen. Vergeet het maar. Wij vinden wel een andere image. Desnoods nemen wij een robotfoto. Maar ik werd verkozen, meneer. Democratisch, uitverkoren boven de anderen. Hallo? Hallo? Hij is weg. Ik heb al duidelijk laten doorschemeren dat ik bereid was te aanvaarden. En hij hangt op. Ik zie mij hier nu staan met een opdracht die ik niet kan vervullen. Doodinvoudig omdat ik zijn telefoonnummer niet ken en hij me niet terugbelt. Ik ben toch op, man. Ik ben akkoord. Hoort u dat? Akkoord met, met alles. Ik kan mij toch niet in de steek laten... Dat doet iemand die uitverkoren is en de boodschap slechts half of helemaal niet begrepen heeft. Iemand die notabene hoegenaamd geen boodschap verwachtte. Ik, ik was zo Totale totale toen ik het vernam. Dan moet ik het begrip voor hebben. Kom. Kom er nog eens op. Ring, ring. Geef me toch die laatste kans. Ik wil uitverkoren zijn. Ring. Of wil je misschien dat ik gek word? Is dat de bedoeling? Vergeet niet dat ik de leider ben, een idool, een image. Hoor je dat? Het zijn je eigen woorden. Ik moet iets doen. Nu moet bij de pakken Handelen en lucht. Ik moet hem steeds en overal zijn. Je mag de kans niet krijgen om een ander image te vinden. Dit is het nummer 33322 Ja, ik luister. Wel, u mag mij feliciteren, mevrouw. Of, uh, of is het je vrouw? Dat is het toch. Maar waarom moet ik u feliciteren? Omdat ik degene ben die uitverkoren werd. Dat menens allemaal. Maar wat belang heeft het? Maar ik heb... Eh, zeg maar liever wanneer je hier te zijn en houdt een lijn in te maken. Ik heb een programma en slogans en pamfletten. Die kan je dus nooit noodsneuweren. Maar ik kan niet garanderen dat het naar me kijken. Maar u moet... Kom je of kom je niet? Ik ben vrij tot half negen. Ja, ik werd uitverkoren. Je was gewoon de eerste om op te tellen. Ja, nou, dat leek me niet kwalijk. Dat moet een vergissing zijn. Ik moet me haasten. Geen tijd verliezen. Is dit het nummer 887799? Ja. Juist. U mag mij feliciteren, meneer. Ja? Ja, ik werd namelijk uitverkoren. Ja? Ja, omwille van mijn image werd ik uitverkoren om uw leider te zijn. Ik heb een programma en slogans en pamfletten die allemaal druk meneer. Ik wil u slechts verwittigen dat u zich niemand anders mag laten aansmeren. Ja, maar dat je wegkomt, zoverd, ik heb genoeg van die telefoonmanjakken van jouw soort. Begrijp u? Je bent de derde vandaag de en ik heb er genoeg van. Ik verwittig dadelijk de politie. Niemand zal denken dat ik gek ben. Niemand zal luisteren naar een uitverkorene die zijn roep mist. Zelfs Abraham en zijn Dark zouden in de vergeten gemaakt zijn. Niet zij de kans gemist over de boodschap die van Niemand zou ooit over hen een woord gered hebben. Niemand zou naar hen geluisterd hebben. Niemand zal naar mij luisteren. Mij ernstig nemen. En zij. Ik ben ook nog gedraaid. Twee. Drie. Vier. Wat doe mannen van met een ja. Drie... Vier... Twee... Nee... Eén... Twee... Twee... Eén... Twee... Eén...